Jij hebt Jantje gevraagd om benzinebonnen voor je aan te vragen. Heeft ze dat verteld? Ik moet dat tekenen. Oh, dat wist ik natuurlijk niet. Anders was ik wel even bij je langsgekomen. Ja. Ik heb haar gezegd dat ik het niet doe. Nee? Nee, ik vind dat die distributie niet voor ons bedoeld is... maar voor doktoren en, en, en, en dat soort mensen. Wij kunnen ons werk net zo goed op de fiets doen. Ja, jij misschien. Jij ook. Dat weet ik zo net nog niet. Ja, dat weet ik wel. Ik doe precies hetzelfde werk. Maar wat mij betreft kun je direct aan Balk vragen... misschien dat Balk het wel doet. Ja. Misschien dat ik dat dan maar doe. Rechtsom. Is Wigbold er nog niet? Wigbold is naar de dokter. Is hij ziek? Ja. ja, dat zal wel. Anders hoef je niet naar de dokter... Hij vroeg zich af of hij Pavelaar niet voor moest zijn en ook Balk op de hoogte zou stellen van zijn standpunt. Maar als hij probeerde zich voor te stellen hoe Balk zou reageren, nors afwijzend, zag hij daartegen op en verloor hij zich in een wirwar van tegenstrijdige beslissingen. Is Balk er? Nee, Balk komt straks over een uurtje. Maar Jaring is hier net geweest en het blijkt dat hij hem wel erg zit te knijpen. Ik heb me dat niet zo gerealiseerd, maar hij heeft een dure auto en die betaalt hij helemaal uit de kilometervergoeding. En als je het aan mij vraagt, houdt hij daar nog flink aan over ook. Maar als hij geen benzinebonnen meer krijgt, dan kan hij minder rijden en dan schiet hij erbij in. Nou, Jaring kennende, is het niet? Dat kan natuurlijk nooit een argument zijn om benzinebonnen aan te vragen. Nee, vind je niet? En gaat hij nu naar Balk? Nu zou hij naar Balk gaan. En ik denk dat Balk hem wel zijn zin zal geven. Want Balk is daarin zo erg rechtlijnig niet. Dat zullen we dan wel zien. Achteraf was hij blij dat hij Balk niet getroffen had. En vond hij het idioot en verwerpelijk van zichzelf dat hij zich bij hem had willen verantwoorden. Maar onder die opluchting bleef veel dieper een gevoel van onzekerheid. Niet alleen over de reactie van Balk maar nu ook over de rechtvaardigheid van zijn eigen standpunt. Hij was er niet zeker van dat hij zijn afkeer van auto's mocht meewegen... bij het nemen van beslissingen die hij op grond van zijn functie nam. En hij voelde zich op dat punt kwetsbaar. Jaring wil benzinebonnen hebben voor zijn veldwerk. Als jij directeur was, zou jij die dan voor hem aanvragen? Ik weet niet wat de normen daarvoor zijn... Er zijn geen normen. Je moet dat zelf afwegen. Het spijt me, maar dat zou ik niet kunnen. Je moet het, want je bent directeur. Ik zou ook nooit directeur willen zijn, juist om dit soort beslissingen. Maar je hebt toch als burger wel een standpunt? Nee, want ik weet niet waarom Jaring dat wil. Misschien leeft hij wel onder een veel te grote druk... en is hij bang dat hij anders niet genoeg werk kan afleveren. Die indruk heb ik niet. Die indruk heb ik wel. Ik denk dat Jaring onder grote spanning leeft... Ik geloof dat ik met hem zou gaan praten en zou zeggen dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Volgens Jantje maakt hij zich alleen maar zorgen over zijn kilometervergoeding. Oei. Nee, nee. Dat kan ik niet geloven van jaring. Ik hoop ook maar dat Jantje zich daarin vergist, want dat zou ik heel erg vinden. Je weet het dus niet. Nee, het spijt me, maar ik kan je daarin niet van dienst zijn, hoe graag ik het ook zou willen. Ik wou wel eens weten of jij kritiek hebt op de oliepolitiek. Nee. Ik heb tegen hard gezegd dat ik die benzinebonnen niet voor hem aanvraag, omdat hij net zo goed als ik met de fiets kan. Maar jij hebt geen bandrecorder. Ik heb wel een bandrecorder. Misschien ben jij dan wat robuuster. Alsjeblieft, kun je me de volgende keer niet waarschuwen? Ik had het niet meer. En toch vind ik het wel een aardige man. Hij komt tenminste voor zijn mensen op. Het zou een aardige man zijn als hij het verdomde benzine aan te vragen. Ja, dat ook wel natuurlijk, maar dat is persoonlijk. Ik wil wel eens weten of jij kritiek hebt op de oliepolitiek. Ja, dat heb ik. En wie is er aan de beurt? Ik. Nee, ik ben aan de beurt. Ach man, leg niet de seik, ik stond hier al aan. Die mevrouw was eerst. Zegt u het maar mevrouw. Ik heb goed opgelet. Ik heb die vrouw zien komen. Dan heb ik me vergist. Neem me niet kwalijk. Een man als Schwijk moet een monument van zelfvertrouwen zijn geweest, overwoog hij. Naast zo iemand wordt ieder ander een lul vanaf het eerste woord dat hij uitspreekt. Maar hij was geen Schwijk. Iemand met zijn karakter was veroordeeld tot een stellingenoorlog. En dat is niet de beste manier van leven. Hoge verliezen, late resultaten. Meneer Balk heeft mij gezegd dat ik u moet uitleggen hoe de verwarming werkt. Want ik ben het de dag na kerstmis niet. Dan ben ik er ook niet. Dat zal ik ten ander moeten vragen. Balk? Ik hoor van Wichbold dat jij denkt dat ik er donderdag ben, maar het is niet mijn plan. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat hij het jou moest vragen... Ik ben er dus niet. Dan moet je het maar aan een ander vragen. Goed. Op die twee dagen tussen Kerstmis en nieuwjaar, wanneer iedereen graag thuis is, hoort de directeur op het bureau te zijn. Cromvoil! ...dat je er vandaag niet zou zijn? Nee, dan heb ik dat wel gezegd. Omdat je dat tegen meneer Balk zei? Dat zei ik maar. Ik had geen zin om het te laten commanderen. Oh. Hebben jullie nog wat gedaan met die dagen? Zondag zijn we naar de Hoge Veluwe geweest. Dat was zeker wel stil. Doodstil. Heb je nog dieren gezien? Alleen vluchtganzen. Hé, hey. Ze vlogen naar het noorden. Ik denk dat ze achter de vorstgrens aantrokken. Oh ja, ja dat, dat, dat kan natuurlijk. Het was zo stil dat je ze van heel ver tegen elkaar hoorde praten. Let op, let op, kijk uit, let op, let op, let ja. op kijk uit, let op. <laughs> zo kijk. doen ze dat. En jullie? Wij zijn met het wagentje langs de Amstel tot het kalfje gewandeld. Dat is ook wel stil. Ja, maar er waren toch wel veel mensen op de weg... Bandelaars? En ook fietsers. Ja. Met het oog op de autoloze zondag natuurlijk. Ja, natuurlijk. En jullie, al? Uh -huh. Wij zijn thuis verleden. Oh ja. En hebben jullie met de kerstdagen nog iets gedaan? Alleen wat in de stad gewand, plaat gedraaid en gegeten natuurlijk. Gans. Nee, geen gans. Zie je, dat bedoel ik nou. Dat is nou waar ik zo bang voor ben. Dit soort onverdraagzaamheid. Sorry, maar ik kom het even niet later. Je hebt gelijk het deugd niet. En ik vind nu juist dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen. Jij lijkt me nou echt zo'n man die verkaderouders spaart. Nee. Waarom dacht je dat? Ik vind je er een type voor. Nee, spijt me. Het kon zijn. Zijn er nog meer van die mensen? Ja, er zijn er meer. Wie dan bijvoorbeeld? Freek, bijvoorbeeld. Dus je vindt dat ik op Freek lijk? En ik zelf. Oh, jij spaart voor albums. <laughs> Niet alleen voor albums. Alle albums... Ook die van Bloker, en van Quatta, en van De Heer. Je kunt het zo gek eigenlijk niet voorzien. En waarom? Ja, waarom? Misschien ben ik daar gewoon wat eigenaardig in. Lek spaart voor kadealbums. En niet alleen voor kadealbums, maar alle albums. Ja, wist je dat niet? Ik dacht dat iedereen dat wel wist. Nee, wist ik niet. Er heeft nog een briefje in de bibliotheek gelegen... van albums die die ruilen wouden. Ja, onbegrijpelijk. Iemand die zulke kleren draagt en haaien tot op zijn schouders... dat, dat die verkade al bespuit. Zulke mensen doen dat nou juist. Je zal gelijk hebben, maar ik denk altijd dat ze overal tegen zijn. Je moet je daarin niet vergissen. Ik zie het veel meer als een soort burgerlijkheid. Als het erop aankomt zijn ze waarschijnlijk burgerlijker dan wij denken. Ja, hij kan ook ontzettend zeiken. Ik zou het niet dadelijk zeiken willen noemen. Kun je ook wel zeggen dat jij zeikt? Wanneer zeik ik dan? Op je radio bijvoorbeeld. Wat we daar niet over hebben moeten horen. Zo vaak heb ik er toch niet over gepraat? Je hield er niet over op. En dat kan me niet schelen, maar dan moet je niet van een ander zeggen dat hij zeikt. Hoe gaat het eigenlijk met je radio? Ik heb iemand in Den Haag gevonden die hem gemaakt heeft. En, doet hij het nu weer? Nu doet hij het weer. Je hoeft nog geen tuner te kopen. Nee, nog niet. Jullie kunnen wel een geheim bewaren. Hè? Heel wel. Maar dan moeten jullie ook eerlijk beloven... dat je het niet verder zult vertellen. Ja, natuurlijk. Bafelaar had vorige week nog op kersttrans getrakteerd. En het schijnt nu dat Wigbold toen geweigerd heeft om hem in stukjes te snijden... omdat hij daar geen tijd voor had. Van wie veel het gehoord... Dat vertel ik liever niet. Wichtbold is een bedrieger. Waarom een bedrieger? Omdat hij altijd saboteert. Net als met dat ziek melden elke ogenblik. Dat vind ik geen bedrog. Ik zou wel eens dus willen zien hoe jij je zou gedragen... als je helemaal onderaan zat en je geen andere manier had om je te verweren. Zo niet. Nee, maar misschien nog veel erger. Ik denk het niet. Ben jij eens dus in de Noorderkerk geweest? We hebben altijd nog het plan om er eens een dienst bij te wonen. En jij al? Nee, moet dat. Wij zijn er vorige week geweest, op een avond, naar een concert van het Viola da Gamba ensemble. Doen ze dat daar ook? Nee, dit was georganiseerd door de stichting Buurtcentrum Jordaan. Die mensen van het ensemble wonen in de Jordaan. Het was ook gratis. Ja, als het gratis is, dan gaat hij wel. Ja, dat is gek. Bij een concert voel ik me vaak niet veilig, maar doordat het gratis was, voelde ik me veilig. Zou dat zijn omdat het gratis was? Misschien ook wel door de verlichting. In het concertgebouw is het altijd zo licht. En hier was het schemerig. Ik zag ook overal mensen die je van gezicht kende... maar die je toch niet hoefde te groeten. Ik denk dat dat het vooral was. Een klein dorp met aardige mensen. Iedereen op zichzelf. Maar soms komen ze bij elkaar om naar elkaar te luisteren. Als je mij nou zou vragen wat voor mij de ideale maatschappij zou zijn... dan zou ik in zo'n dorp redelijk gelukkig zijn, denk ik. Dan als je thuis komt in je verkade overbladeren. Bijvoorbeeld. En een kopje anijsmelk drinken bij de kachel... Met de katten aan je voeten. Eigenlijk is dat gewoon Oudejaarsavond. Daar lijkt het nog het meest op. Ja, ik leef alleen nog op Oudejaarsavond. Wat doen jullie op Oudejaarsavond? Mijn schoonmoeder is hem. Er worden oliebollen gebakken, we drinken bisschopwen... en we spelen. Mens erger hier niet. Mijn schoonmoeder komt ook. Wil je wel geloven dat ik jullie benijd? Ik geloof je ongezien. <lacht> Hier en nu's Nederlander van het jaar. Wie sprong er in uw ogen dit jaar uit? Wie maakte op u de diepste indruk? Wie bepaalde volgens u het gezicht van 1973? Dat zou hier en nu graag voor drie uur vanmiddag van u willen weten. Een naam en in één korte zin graag waarom. Waarom dit uw keuze is voor hier en Nu's Nederlander van het jaar. Onze koningin, vanwege haar eigen persoon en vanwege onze gezamenlijke historie. Ik zou graag koningin Juliana als zodanig willen zien...